De criminele voorspelserie van Anton Quintana. Regie Ad <hijen> Nou, dat was me wel een vrij schouwspel. <hijen> Wil jij nog een pultje, uit. Ja, graag. Wie Dat <hijen> Met die antenne, daar kijk ik wel even op. Van wie heb je dat verliet? Nou, ik stond er toevallig tegen aangeleund. Voor ik het wist had ik hem losgetrokken ja, en raadvol. met de metalen zweep zit fantastisch er wat? Doen. Die rots dat die stond om te duwen. Mooi litteken zal je daarvan overhouden. Die? Nou, ik weet het niet hoor. Als je het mij vraagt, dan krijgt hij eerder nog een veel mooier litteken. Weet je, weet je dat die Russische roulette speelt met een geladen gevolg? Oh, ja? Hm, ik kwam er toevallig achter. Ja, niet dat die denkt dat het ding leeg is. Nee, echt, die bor, heeft ze niet allemaal op een rijtje hoor. Dat loopt nog eens een keer verkeerd af. Wat is dat, Russische oh, roulette speel. Weet je dat niet? Nee. Je pakt een ouderwets schietijzer met een ronddraaiend magazijn. Ja. Nou, stop je er een kogel in, geef een tikje... en dan gaat het magazijn ronddelen. Ja, en dan houd je de loop tegen je voorhoofd en druk je af. Ja. Eén op de zes kansen dat die ene kogel net voor de loop zit. En dan, bang, kassa. Spannend velletje en verveelt je moment. Nou, wat een soort tijdverdrijf voor Russische officieren... om hun moed te bewijzen. Ja, dat draait. doet die gozer daar. Ja, ja, spuiten is blijkbaar niet effectief genoeg voor hem. En die rokpijp die lacht maar een beetje trouwens. Dat hij ook een keer doofleuk op haar mikte en afdrukte. Ik zat dan ook notabene met mijn neus bovenop. Riezeltje hoor, die wordt mm, Een bier. Ah, nou, Alex. Winkselen. Ah. Kom, Ruud, je zit er voor bouwen hier te kijken. Geen dorst meer. <lacht> Wat waren dat zijn ze? Ze komen in alle soorten en maten. Jij bent dan ook niet bang uitgevallen. <lacht> Dan ja, is je zin om bij de politie te komen. Laat <laughs> me niet lachen, nee, zeg. Dank Proost. Ja. ja. Zet, wat had je trouwens gedaan als het knokker was geworden? Als ik bijvoorbeeld die kleine zemappen smoel in elkaar geslagen had of erger? Hoeveel erger? Ja, dus ik weet niet. Eh... Ja, draag. Goede vraag. Wat had je gedaan? Ah, oh, smerig, Weet je wel? In dit geval? Ja. Ik denk dat ik geroepen zou hebben. Eén. ...twee, drie... ...Winnie Berger is gezien. <laughs> ja, ik was er zelf bij. Denk er eventjes aan. Oom agent waakt over de burgerij. Zou jij anders voor bergen gaan zijn, Ruud? Nou ja, je, je weet nou hoe het gaat, hè? Ik ben nogal opdriftig. Hé, hey, dat is Lydia. Hey, Hoi. Lydia. Hallo. Klaar? Hoe wist je dat we hier zaten? Oh, u zit gebeld. Sorry? Nee, tuurlijk niet. Kom maar Nee. Die gozer van je heeft gebeld. En voor je gekookt zegt hij, vind deze naar mijn thuis komt. En wordt het alleen weer moe? Welke gozer? Ah, huh? waar oh, moet je er niet mee? Heb jij een gozer in huis, Tera Kink? Uh, ik heb mijn kat leren telefoneren. Ja. Je moet hem vragen wie de krant wil lezen. Ze schijnt iemand te zoeken. Je, je weet wel, opsporing gezocht. Ja. Iedereen die informatie kan geven over verblijfplaats hmm. van deze man en de woord. Mijn kat leest alleen de beursberichten. Ah. Zeg draak. Um, wij moeten anders het eventjes vijf gaan vergelijken. Uh, zo komen we niet verder. Ik heb het gevoel dat we in een verkeerde richting zoeken. Ja, moet dat waar die jonge lui bij zijn? Oh, dit beeldje we weg, hè, ik. Heb je foto's gemaakt? Oh. Ja? Nou, meneer, het reuze, een niet Ah, scheppelief. Alleen, uw eigen wijze is de dus aan, die laat ik niet dan maar... ja, je... Ik heb toch een verhaal van Samson? Nee. Nou, heb ik nu echt zo'n hoofd voor uh, die nieuwe mannenmodus. Vind je niet? Hm? Met ja ja, natuurlijk... ja, ja, ja. Men en zaal. Een beetje te wild voor u, Amerika. Ja. <laughs> nou, laat ik dat nog met de ik kan er ook geld verdienen met gewoon een beetje voor de camera te paraderen. Maar uh, moet je wel het maar halen te fascineren. Want die reune types hebben we er al genoeg. <laughs> Nee, echt goed, Tera. Wie vindt mij he? het zei toch? Nou, jij... Je, jij wil mij alleen maar kwijt. Ja, afschuiven weet ah. ik dan. Maar waar is waar? Jij hebt hem om net. Wil je een percentage of koop het je af? Dat, nou... Wel Tera, jou kwijt? Ja. Zo'n ridder, zo'n kampioen? Je bent ook niet goed wijs, meid. Hm? Maar ben je tegenwoordig nog een kerel die bereid is voor je op de vuist te gaan? Ja, owa. Hebben jullie gevochten? Nee, wij niet, Tera. Nee... Oh, vertellen ze, ja Ach, wel, nee, zou je, voor de gek merk je dat dan niet Nou, toen uh, hoeven jullie twee nou eens op Ik moet met draak maken. Ja, best, maar als je nou oh. ooit weer naar die Anita de Zwart ja. moet Dan ga ik mee, hè? dat gesproken, ja, best hoor Nee, het niet, ja, best, we laten nou maar aan lullen Nee, beloof het nou maar serieus Ben jij ongerust over mij? Ja, wat dacht je nou? Nou, beloof het, of ik blijf gewoon bij je dag en nacht Net zolang tot... Het ik mee. beloof het, ik beloof het Nou, ga nou maar gauw En bedankt, hè ik wist wel dat ik op je kon rekenen. Oh ja? Dat wist je meer dan ik. Kom, Lidia. De oudjes willen dat rijk alleen hebben, geloof ik. Ja, wij gaan. Nou, wij uh... Dag, jongens. Ja. Oké. Okay. Okay. Vergeet je kat niet, Vera. Hij zei dat hij het ontdekt, had. Dag, Raak. Ik mag nog wat Raak zeggen, hè? Die naam ook goed bij je. Eerst fluister in gezelschap en dan brutaal tegen volwassenen. Best, jonge dame, zeg jij maar wat je wilt. Zeg ja, als je een keer op woensdagochtend op trainen komt, dan ben ik er ook. Dan zal ik je een paar leuke politiegrijpen leren, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Laat je kap kastreren. Nou jongens, dag! Ja. <lacht> die jongen heeft een hoge pet van jou. Ja, leuk hè. En ik kan gelukkig goed met Lydia op schieten kloppen. Ja. <lacht> ja. Waarom lach je nou? Ja, probeer jij die twee te koppelen, sluwe hek. Oh, ja, hij hing maar steeds bij mij rond en dan ging me toch een beetje op mijn zenuwenwerk op de duur. Jij had in ieder geval een goede invloed op hem. Die meid die kan niet even in de rouw blijven. Dus voor mij mag je opzetjes slagen. Al geef ik je weinig kans. Die jongen is op zijn minst een halve mie. Ben ik nou weer ouderwets bezig. Je loopt weer veel te veel op de zaken vooruit. Afwachten zegt de raadje altijd nee. dus maar. Hoor het raak. Die hele willink die begint mij een beetje te duister te worden. Als we nou eens wat feiten op een rijtje gingen zetten. Mijn idee. Maar eerst even dit. Hm? Heb je er al bij stilgestaan dat die boer met zijn Russische roulette een prima kandidaat is? Natuurlijk. Als ik hem eens in de tang nam... ...ik kan hem laten oppakken voor verboden wapenbezit... ...dan valt hij onder mijn bezonjes. En als ik hem pak op heroïne... ...dan gaat het verdovende middelen met hem pleiten. Wat denk je ervan? Mafkees of niet... ...ik haal de waarheid er wel uit. Ja, maar wacht even. Ik had Anita net zo ver... ...dat ze me zou bellen... ...zodra ze wat van willing hoort. Als jij bor inrekent... dankzij mijn informatie... Nou, ...dan kan ik daar mooi naar fluiten. Hieropover, dan kunnen jullie alleen van mij weten. Ja, dat is waar. Trouwens, daar kan ik hem niet lang genoeg op post houden... En hij zal een bek moeten hebben, hè. Als je die niet op tijd krijgt, dan piekt hij natuurlijk zo aan het plafond. Ik zal er niet meer mee te beginnen, ik ken dat. Hoor maar, hem, uh... hoor hem. Alsof jij zo'n en niet rustig laat zweeten. Juist om een plugger aan de praat te krijgen. Ach, en wie denk je dat ik je voor heb? Je hospitaat? Ik ken die rotstreken van jou. Maar uh, ik zou zelf naar dat platje kunnen gaan. Particulier zou ik zeggen. Zet dat maar uit je hoofd. Die jongen, die is niet zo gek als jij denkt. Weet je waarom hij me liet gaan? Heus niet omdat ik hem een keer op zijn gezicht met die antenne. Nee, nee. Hij had jullie gezien, ja. Ja, daar kijk je van op, hè? Die dikke, zei hij. Dat is er zeker eentje. Smeeris. Nou, wie denk je dat hij bedoelde met die dikke? hè? Huh? Okay. Als jij daar binnenkomt wandelen, dan herkent hij je meteen. Nou, dan heb je geen vrij spel meer. Trouwens, wat had je gedacht te doen? Overvalletje spelen of zoiets? En luister je er zo bij, Dinder. Uh, dat kon ik niet weten. Uh... Jammer dan. Maar weet je, Pira, ik heb zo eens bij mezelf zitten denken. Nou. stel je nou eens voor dat Rudolf A. Willink... dat leuke spelletje met die revolver één keer meegespeeld heeft. Ja, weet jij veel. Wil jij precies vertellen hoe het daar in huis aan niet naartoe gaat... als meneer op bezoek is? Die weet echt dat meestal die hupterzoosje te opjutten... dat hij voor één keer behoefte krijgt om ook eens flink te doen. Zulke ja, dingen gebeuren. Een aanval van dolle driestrijd, zeg maar. Kan de eerste lamlul overkomen. Dan krijgen ze vaak gemoerende balie. Slome duikelaars, pantoffelhelden. Die hebben dan ineens een vrouw vermoord. Of een buurman die altijd niet te treisteren... de schedel in met de, de ah, Je moet niemand te lang duwen. Als een labvaard met zijn eigen lafheid geconfronteerd wordt... Dan kan hij soms heel verrassend voor de dag komen. Je kent dat verschijnsel toch wel? Mm -hmm, mm -hmm. Interessante theorie. Maar zo zou het niet gegaan zijn. Ik moet je teleurstellen. Waarom niet? Stel je nou even voor, hè. Die chique Willink komt de slaapkamer uit. Waar de pest in, zoals je dat hebt, als je met de verkeerde geslapen hebt, je weet wel. en priester, noemt onze psychiater dat. De somberheid na het vrije. Mannen zijn dan tot de gekste dingen in staat. Het is niet waar. Heb jij dat ook gevoelig gezien? kom het ah. even serieus. Het is echt niet zo ver gezocht als jij denkt. we hebben Amerikaanse rapporten binnengekregen. Een soort van onderzoek onder gevangenen. Nou, wat blijkt? Veel van die onverklaarbare, raadselachtige driftmoorden om niks... ...die schijnen juist op dat moment gepleegd te worden. Door mannen die zich na het nog op kloten voelen. Vaak weten ze later zelf niet meer waarom ze opeens zo moordlustig werden. Het kan een kleinigheid geweest zijn. Die vrouw werd misschien te gauw weer aan de halen Of Ze zeurde om meer geld. Ze maakte een foute opmerking. Hoe dan ook, zo'n man explodeert als het ware. En dan is er meestal ook geen oude meer aan, het het. Het zijn altijd de bloederigste moorden... En zo'n man krijgt dan vaak een blackout, hè? Gaat een eindje wandelen of zo. Als hij dan terugkomt, dan schrikte hij zich rot. En tien tegen één dat hij zelf de politie belt. En iedereen die hem kent, die zegt dan, ik kan het niet geloven. Het is toch helemaal niks voor hem. Hij was altijd zo'n schroom, we doen pillen. Ik dacht dat jij nooit die criminologierapporten rapporten laat? Nou. Die keer dus wel. Ja, en ik doe ook dat je me serieus neemt. Oké, okay, oké. Okay. Ik zie wat je bedoelt. Ruud vraag. komt de slaapkamer uit in zo'n foute moed. Nou, en daar zit Bor met zijn Smith Wesson te klooien... ...en dat joch heeft iets arrogants en neerbuigend over zich. Dat valt niet te ontkennen. En hij begint Willink een beetje te jennen op die speciale manier van hem... ...want dat joch dat praat helemaal niet als zo'n motor van A. Nee, nee, nee, die heeft een dekste, dat geloof je niet... En daar komt bij dat hij vooral een prater schijnt te zijn als hij net zijn ophepper heeft gehad. Dus, in zoverre kan ik best met je meekomen draaien, maar wat dan? Hoe zie je dat voor je? Willings staat daar, helemaal uh, post coitum trieste. Ja, ja, ja, zeker. Ik ken mijn dure woordjes ook wel hoor. En Bor, die zit hem zo'n beetje uit te dagen om dat linker spelletje ook eens te proberen. Ja, en die blonde moot, die kan daar best een schepsel bovenop gedaan hebben. Ja. En Willings, in die beïnvloedbare stemming, kan er wel gedacht hebben... Krijgen jullie ook de best? Waarom niet? Krijgt hier dat ja. ding? Denkt u meneer? Eh? Ja, geef nog eens twee pils. Uh. En doe er een portie bitterballen bij. Wil je ook wat? Nou nee, nee, ook geen pils meer eigenlijk. Uh, kan ik een glas bitter wijn krijgen? Tuurlijk mevrouw, komt er dan. Ja. Yep. Nou, bedenk. Ik kan het niet ontkennen, het klinkt redelijk. Het zou zo gegaan kunnen zijn. Als het waar is dat veel mannen zulke moorddadige gevoelens hebben. Die kunnen zich tenslotte net gemakkelijk makkelijk tegen jezelf richten, dat is bekend. Rustig. Ik geloof het of niet? Maar het rapport gaat zelf zover dat het met statistieken aantoont dat ruim 40% van ons arme kerels geregeld zulke dieptepunten doormaakt. Nou jij weer. Ja. En hangt er maar helemaal van iemand's karakter en van de omstandigheden af. Het toedraak als je nog over die zogenaamde Amerikaanse rapporten nou ziet varen. Dat zou wel zo gemakkelijk zijn. Zo. Er staat helemaal geen onderzoek over het onderwerp. Ik heb ik een abonnement op alle criminologische studiebladen, dus ik kan het weten. Gewoon meer zo'n theorie van jezelf. Geef maar naar me toe. <lacht> Want jij denkt dat ik je anders niet geloof, maar ik geloof je heus. Ik geloof je nu. Dus bespaar me die zogenaamde statistieken van je. Je merkt zelf meestal niet eens dat je steeds de getallen verandert. Jij moet niet zoveel liegen als je zo'n slecht geheugen hebt. <lacht> zeg maar, blijft die naam met die bitterballen. We kijken. Oh, oude draak. O, soms moet boek zo ontzettend op jou lachen. Wat een raar ben je toch? Ieder ander die van trots zijn geweest op zo'n gave, zelfgebakken theorie. Geheel naar eigen recept. Maar jij, nee hoor, jij bedenkt dan gauw even een onwaarschijnlijk rapport. Of je, of je theorie in dit geval nu opgaat of niet. Dat is in ieder geval een bewijs van je intelligentie. En van je levenservaring. En laat het not least van het verheugende, ja zelfs verrassende feit. Dat je toch niet helemaal van de tom bent. Ah, ja, zit meneer. Hier, neem gauw een ziet er tenminste uit als wij. Ja, zeker. Uh, sorry, wat zei je eigenlijk? Ik was er even niet bij. <laughs> uh, nee, doof nou. oh, Doop ook nog, als het zo uitkomt. Ja, ja, ja. Is blazen, gek. Ja, zo'n mensje, laat me schrikken. Nou, <laughs> ja, wat denk je ervan? Nou, Paul zei... dat Willink precies zo stil en mak maktype was... als jij voor je theorie nodig hebt. Maar... zij Paul, hè? Dus? Ja. Oh, ja? Heb je hem nou laatst nog gesproken? Vertel Ik eens. Waarom kijk je bek nog maar? Je hebt die motor net door. Dat is ketchup. Nou ja, wat maakt het uit. rekening. Nou, als Rudolf A. ook nog helemaal het type is... en als die junk, uh, Bor heet die? Ja. Nou, die Borremans, dat die ook nog zo'n lustige prater is... en als je echt vindt dat mijn theorie wel eens een beetje zou kunnen kloppen... nou, dan heeft Willem misschien wel voor één keer in zijn lange leven iets ondoordachts gedaan. Zo je wilt, iets dood is... En toen zei die stomme revolver bang in zijn gezicht. En dat bewijst maar weer dat je altijd vrouw aan je gewoonte moet zijn... ...zo niet aan moeder te vrouw. Ruim jij je lege servies ja. altijd zo op? Ja, ik heb een hekel aan afwas. Maar, maar geef nou eens behoorlijk antwoord. Je trilt helemaal. Doe je wel goed? Dat krijg ik altijd als dus ik moet nadenken. Hé, hey, uh, zou ik nog zo'n portie kunnen nemen? Witte wel, waarom niet? Je hebt krachtvoer nodig voor het zware denkwerk van je. Kijk, zo'n pins wil je kijken. Liever niet, dan krijg ik mijn moordlustige neigingen van kerels die zeuren over hun vette pensen in het maar doorvreten. Mag ik? Ik heb toch al zo weinig in het leven. Ah, takker. Weet je waarom je hier zit te trillen als ik weet niet wat? Omdat jij begint te geloven dat je een moordzaak opgelost hebt. Omdat je het liefst zo gauw mogelijk weg zou hollen naar het bureau van jou. Meteen maar een arrestatiebevel uit te tikken. En dan meer naar je baas te rollen. Mag ik alsjeblieft een handtekening? Dan kan ik ene Borremans gaan arresteren die zo stom geweest is om zijn revolver uit te lenen. De zaak is traak. Dan nog kun je Bor niet op moord pakken. Sta er even bij stil. Als jouw theorie klopt dan heeft Rudolf A. gewoon heel ordinair zelfmoord gepleegd. Dat de familie leuk vinden. <lacht> en de verzekering wil lachen. Of euh, zou zo'n rijke stinker geen levensverzekering verzekering afsluiten. Ja, ik geloof dat ik maar eens ga afrekenen. De baas zal nou wel weer in de winkel zijn. En voor ik mijn rapportje heb uitgetikt. Zeg je dat die gozer nog steeds met het schietijzer aan het dol is? Ja. Dan moet ik opschieten. Zeg je voordat hij zijn dakpan eraf knalt voordat hij kan beginnen? Ik moet er niet aan denken. We zou ik nooit zeker weten of ik gelijk had. Je hebt geen gelijk. Wat heb je? Wat er ook met Billing gebeurd is, het is niet zo gegaan. Blijf rustig zitten, fanatieke smeres die je bent. Borst slaapt vanavond nog lekker achter de dure komt van haar niet, dat het aan mij ligt. Altijd de pret bederven. Moet je dat leefvermaak zien, gastverdomme. Sorry, dat was lelijk van me. Weet je wat, je krijgt een portie bitterballen van me. Dank je, ik heb geen trek meer. Nou, laat hem maar eens hoe je erom ik ernaar opziet. Zat reden. Stuk voor stuk misschien niet allemaal even doorslaggevend, maar allemaal bij elkaar... Nou, om te beginnen bij dat fraaie stel, Anita en Borg. Paul, terwijl ik, hebben die twee aan de tand gevoeld en allebei zijn we van mening dat ze gewoon niet weten waar Willing uitkomt. Dat bewijst niks wat mij nodig nee. Anita en Borg kunnen inderdaad toevallig allebei fantastische comedianten zijn, maar dat willen bij mij dus niet in. Tweede reden: Willing zelf. Hij heeft niet alleen het sterk bezet van het ...maar bovendien ook nog een hekel aan wat hij ziet als overbodige contacten. Zelfs op die lange nachtelijke ritten van en naar zijn huis in Roermond... Hè, ...nam hij niet de moeite om met Paul te praten. Volgens Paul zei hij alleen het hoofd nodig. Nou zou zo'n man zich ingelaten hebben met een kwebbelsieke junk... ...die bovendien de pooier van Anita is. Met zo'n duidelijke halve gaar als Bor... ...die hem benen met zijn vriendjes zo bedreigd... ...dat hij het nodig vond om een lijfwacht in te schakelen. Nee, nee, maar... nee, nee, laat hem uitpraten. Zelfs is een diepste dieptepunt niet als je het mij vraagt. Al vond ik het een enige theorie van je hoor, echt waar. Ja, de reden drie. Bor zelf. En dit is hoe gek je het ook zou vinden voor mij de doorslaggevende reden. Bor is een case. Een geval. Ik hoor het je zeggen. Maar hij heeft machtige ideeën over te stellen. En of het je dan bevalt of niet. Hij heeft zijn eigen stijl. Onmiskenbaar. Bor is... Doe me nou een lol. Die jongen is zo verknipt dat ze hem meteen zouden moeten opsluiten. Behalve, behalve dat ze hem blijkbaar nooit hebben kunnen pakken op iets strafbaar. Ook niet zomaar. Denk aan vanmiddag. Jullie stiekem onder de galerij. Zo verdekt als maar mogelijk is. Maar hij had jullie al lang gezien. En jou eruit gaat is een duidelijke smeren. Dat is niet gek, hè? Voor een gek. En dat is nog maar een klein voorbeeldje. Hij is de kleinste en verreweg de zwakste van die bende. Maar hij schijnt dat stelletje krachtpassers goed onder de duim te kunnen houden. dat hij nou toevallig vanmiddag... Niet alleen daarom. Voornamelijk omdat Paul dat zegt. En Paul weet waar hij over praat. Maar los van Paul een oordeel, vanmiddag heb ik zelf het bord te maken gehad. Nou, ik zal je wat bekennen. Ja, je mag lachen. Ik was verdomme zo onder de indruk van die maffe manier van doen van hem dat ik, ja, idioot die ik ben, braaf de kogel teruggegeven heb die ik uit de revolver had gehaald. Nou, jij weer. Zie dat even voor je. Tera, veld, door stijl. Wat wil je nou eigenlijk bewijzen? Nou, goed, best. Zou die gozer niet helemaal knop zijn? Voor mijn part, maar dan nog. Je hebt hem die koper teruggegeven. Waarom ben je je dus nou? Nou, oh, gewoon omdat hij me plat kreeg met die stijl van hem. Omdat zijn gedrag ingeschreven wordt door, door de hoge ideeën die hij blijkbaar over zichzelf heeft. Denk maar niet dat Borstig zelf een kneus vindt. Oh, nee. En hij houdt van grote gebaren. Zo, zo heeft hij Paul eens grootmoedig beloofd... dat de bende Willink met rust zou laten... zolang Paul voor hem werkte. En dat heeft hij waargemaakt ook. Maar ah, dat is niet de enige reden waarom Paul die jongen wel zag. zitten. Jij, ouwe, hoort wat af met die Paul, hè? Ach ja, gezelligheid kent geen tijd. Ik heb nog nooit geweten dat Paul zo'n gewisser was... Het Paul zo'n vies van hem tegen. Hapooi, jaloezie... Maar let op, raak. Je geduld staat op het punt beloond te worden. Hier komt mijn sterkste troep. Paul, zowel als Amita maken er een punt van dat bord... Ja, lach maar. Minachting toonde voor Rudolf A. Willink. Minachting? Ja. Een godspun natuurlijk, maar even goed. Junkie-pooier Paul van houdt blijkbaar een heel eigen besef van op na. Hij praatte niet eens met Willink. Meestal ging hij gewoon weg, maar... Anders negeerde hij een straal. Maar anders draad dan. Nou, en, en nou moet je nog iets van aannemen. Dat mag een levensgevaarlijke spelletje met die Smith Weston. Dat doet Bor heus niet in plaats van Borden. Voor die jongen is dat spel zoiets een ritueel. Ja. Alleen iemand die lak aan de dood heeft en die, uh, nou, om het nou eens chique te zeggen, koelbloedig de dood onder ogen kan zien. Alleen zo iemand durft zich te amuseren met Russische hoogletten. ...verknipt wat wij hem ook mogen vinden. Hij staat met die hoogdravende ideeën, heus niet alleen. Die officieren van de SAI, die moesten het spelletje verboden worden... ...omdat het een rage werd Dat veel te veel ongelukken. Nee, ik bedoel maar, was er een riskant en dure grap... ...die je alleen met ingewijden deelde. Als je durfde, hè, als je durfde mee te doen... ...dan hoorde je bij, nou ja, zeg maar, een, een elite van doodsvraagten. Jij bedoelt... Bor zou Willink nooit inviteren om Russische roulette met hem te spelen... Hmm? ...omdat hij hem minacht. Precies. Zoveel eer gunt hij hem gewoon niet. <laughs> hoe bent je die? Gek natuurlijk. Maar heb ik geen gelijk? Dat is mijn sterkste argument. Bor, en Anita ook niet. Geen van tweeën weten ze iets van die verdwijning van af. Ze hebben er niks mee te maken, als je het meerdert. Nou, als je zo graag wilt, dan kan je die jongen natuurlijk laten oppakken... ...en verhoren. maar geloof mij nou... Vergeef ze moeite. Ik begin te geloven dat we in een heel andere richting moeten zoeken. Hoe? Welke dan? Verdomme. Ik kan even de oude koers te pakken. Nee, eerlijk raak. Ik vind het een interessante theorie. Als er nog nooit zo'n rapport verschenen is... dan zou iemand daar zeker het werk van moeten maken. Ach, kijk krijg toch wat. Je moet je horen. Ik ga alle informatie eens eventjes op een gemak... door de denktank draaien. En dan moet jij dat ook doen. En dan rij ik naar Roermond. Oh ja, en hoe denk je dat de familie je zal ontvangen? De doodsoorzaak van meneer Paul Wolfe, een klant van de verzekeringmaatschappij BB, schijnt vreemd genoeg gezocht te moeten worden in een ongelukje dat de overledene tijdens zijn chauffeursbaantje bij de familie is overkomen. <laughs> Wat? Jij pakt ze helemaal bruin zoals moest trappen ze zeker niet. Oh nee, <laughs> wacht jij maar. Ja kijk, ik word altijd met dit soort gevallen opgeschreven, ...zeker omdat ik bereid ben er ook mijn vrije tijd in te steken. Ja, ziet u mevrouw, zo'n map blijft maar liggen... ...en dat schijnt niemand te erger behalve mij. Zou de een arme weduwe nu weer maanden langer... ...van een behoorlijke uitkering verstoken moeten blijven... ...alleen omdat niemand zin in zo'n papieren romslomp heeft. Dat is toch niet eerlijk... Goh, het is natuurlijk erg vervelend dat de formulieren zo onvolledig zijn ingevuld... ...maar uh, als mevrouw bereid is dat noodzakelijke uh, vragen te beantwoorden... Ja, uh, nou, maar op... Ja. Nou, wie weet, misschien lukt dit, maar waarom juist Paulje? Omdat ik via hem en zijn baantje als privéchauffeur makkelijk op Willink hem zelf kan overstappen. En omdat zij niet 1, 2, 3 bij de politie kan informeren wat er van mijn verhaaltje waar is. Huh. De politie kan immers alleen maar zeggen dat Paul Wolver verdwenen is... Blijkbaar valt in de administratie. De computer heeft weer een deek. Paul Wolven ligt al allang begraven op het Sint-Barbara-Kerkhof. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Reken maar dat ik een paar mooie papiertjes ga opstellen. Ja, hmm. verwalsingen zou je bedoelen. Ja, zeker. Hmm. En als ze echt moeilijk zijn... Dan laat ik ze door mijn vriendje de expert En dan zet ik dat mooi op onkosten op de rekening ah, Betaal jij als onkruikbare dienaar van de wet nog wel het broodbeleg van een Hoe Vind je die? Hé, hey. hey, je vergeet af te rekenen. En uh, hebt u even... Houd toch je mond. Wat? Huh? Nou ja. Eh... Uh. Mag ik even afrekenen? Alleen van vanmiddag. Oh jee, ja, ja. heb je weer een rekening laten oplopen? Uh, meneer Joris, uh, misschien weet u het niet. Ja, zeker weet ik dat, ja. eind van de man. Ja, ja. Neem uh, me niet kwalijk, maar uh, dat zei ja. de vorige maand ook. <laughs> ja. ja, niet dat ik moeilijk wil doen. Nou, doe dat dan ook niet. Uh, uh, <laughs> uh, weet je wat? Zit het van vandaag er eigenlijk ook maar bij? Goedemiddag, en mee, de Oh, je bent vreemd toch, daar. Ja. De zon schijnt. Dat is waar ook, de zon. Wat moet je nou de hele middag binnen zitten. Misschien niet, ik ben aan die zaak daar Costa bezig. Zegt me niks. Het heeft anders in alle kranten gestaan. Drie rijke zusters, Portugezen. Vermoord. Misschien. Toch niet alle drie? Dat ligt eraan hoe je kijkt. Eén van de drie heeft de andere om zeep gebracht, voor zover we kunnen bekijken. Maar we kunnen er niet achter komen hoe zij aan de eind is gekomen. De butler heeft het gedaan. <laughs> Dat kan best. Ja, echt, een onvervalste ouderwetse butler. O. Ja, om te kijken, hè? Het waren nogal excentrieke mensen. spraken geen woord Nederlands. De butler was hun enige contact met de buitenwereld. Die haalde ook het geld van de bank als dat nodig was. En ook het, het niet nodig was? Ja, wat nee. dacht je. Maar dat maakte van de goede man nog geen moordenaar. Misschien kon hij het niet langer verkopen dat hij alleen kattenvoer op zijn bord kreeg. Neem je me nou in de maling. De dames zaten zelf ook niet anders. En ze moesten toch nog doodgeslagen worden. Nou, dat pleit voor de kwaliteit van kattenvoer, wat jij. Uh -huh. Nou lieve meid, doe je huisdieren de route ja. van me doe, en denk erom, de kattenmeppers maken de stad onveilig. <laughs> Het is er? Voel je je niet lekker, Paul? Ik probeer me iets te herinneren. De hele tijd zweefde het als het ware net even voor me uit. Vannacht heb ik ervan gedroomd. Waarvan? Ik was die hele droom glad vergeten, maar vanmiddag zag ik het ineens weer voor me. Gek hoe details je kunnen bezighouden. En je weet nooit of ze belangrijk zijn. Jaren terug heb ik eens dus wekenlang gedroomd van een witte pony in de mist. Ik zat in de auto en reed stapvoet. En ik hoorde dat klik, klak, klik de klak van die hoefjes. Ik zag niks. En toen doemde dat eigenwijze beestje voor mijn auto op. Het liep midden op de rijbaan. Ja, zeker losgebroken uit de stal of zo. Ik toeterde. En toen keek het zo'n beetje hooghartig om, zo van... Hé, uh, hey, wat moet dat? <laughs> ja, en verder? Verder niet. Ik hou op het dromen zonder wakker te worden. Of ik word wel wakker. En als ik dan inslaap, dan droom ik het weer. Van die pony? Nee. Van die Volvo. Welke Volvo? Weet ik niet. Droom jij steeds van een Volvo? Dat mag je wel zeggen, ja. Uh, zeg, weer je thee? Ik heb net water opgezet. Oh. Oeh. <lacht> Hoe lang geleden is hè? Die ketel is bijna droog. Ah, Ja hoe kan het dan? Nou? nou ja, laat mij maar even hier. Zo, dat heb je gedaan vandaag? En jij? Nee, eerst jij. Nou, ik heb een lijst gemaakt van alles wat we feitelijk weet En toen mm -hmm. een lijst van alles wat we voor me stellen. Maar mm -hmm. nou, als je denkt dat het helpt, dan vergis je Weet je, ik krijg zo het vermoeden dat we het helemaal in de verkeerde richting zoeken. Jij ja, ook. Wie dan meer, hè? Ja? ja, en raak ook. Ik heb met hem afgesproken dat ik het in hoge mond ga rondkijken. In die richting begin ik het nu te ja. zoeken. Daar heeft die Volvo mee te maken. Dan moeten wij samen die lijst van jou maar eens doornemen. Vooral alles wat met Willek zijn huis en zijn werk te maken heeft. Uh, ken jij niemand in de Volvo? Nee. Ah, het zou ook te makkelijk zijn. Ze dit je niet dat je steeds van iets droomt en niet weet wat het betekent. Ik probeer wel te zijn. <laughs> niet dat het lukt. Zeg, heb je voorkeur voor een bepaalde melange? Wat? Oh nee hoor, nee. Oh wacht nee, nee, niet die thee. Oh, nee, nee, die moest ik al wat weggooien, dat oh, ja. maakt uit krenten. Oh. Ja. Zeg, ga even de kamer? Ja. Oh je moet een goed hebben van borreman. Wie? Boy. Heb je met hem gesproken? Ja. Hoe ging het? Hoe? Oh, hij heeft nu een stream over zijn bleke smoeltje. Hoe? Niet mooi meer. Maar het is waar, hoor. Je hebt gelijk. Het is een bijzonder jong. En dat is hij. Het scheen er niet veel als Draak was om hem gaan arresteren. Hij dacht dat Bor Willink op de een of andere manier ertoe gebracht had hem ook eens een keer, een keer Russische roulette te spelen. En dat hij hem daarna weg had om ja. van alle gesodemiet eraf te zijn. Ja. Weet jij wat dat is, Russische roulette? Ja. Dacht ik wel. Deed Bor dat in jouw tijd ook al? Heel ja. af en toe. Zeg, ik heb... Uh... Rookte zalm meegebracht. Ah. Wil jij wat? Ja, één plakje, ja. Zeker. Zeg, eh, zelfs die Hollandse granalen, daar. Eh, <laughs> daar wil ik ook wel wat van. Hm? Daar, ik vertelde net een maf verhaal, zeg? Hm? Ja? Drie rijke zusters en een butsel die hm? bijna niks anders dan kattenvoer aten. Dat ah, kost de da familie. <laughs> Heb je dat in de krant gelezen? Ja. Dat is een gek verhaal. Hè? Een leuke kluif voor Joris. Zeg, wat ik vragen wil. Of uh, misschien moet ik het ook liever niet vragen. Je weet, als je vraagt, krijg je antwoord ook. Hm? Je moet het zelf weten. Dat uh, Russische roulette. Daar heeft Borg hele eigen ideeën over, hè? Ja, nou, reken mij ja. Maar hoe je het ook bekijkt en wat je er verder ook allemaal bij sleept, het blijft één kans op zes dat je jezelf een kogel door je ja. Nou ja, als je gaat vervelen, dan kun je er ook twee patronen in stoppen, drie patronen... Ja. Die Bor wil eigenlijk dood, hè, als je het mij vraagt. Ach, nee, hij wil voelen dat hij leeft. Daarom spuit hij, daarom doet hij al die andere dingen. Als hij ergens geen kik uithaalt, dan denk je meteen dat ze beter zijn om te begraven. Bor zei dat jij en hij... Nou ja, hij zei dat jullie elkaar begrepen. Mm -hmm. en ik zei jou wat vertellen, hij koestert heel bloedige fantasieën over je. Ja, hij okay, vindt je als een okay, soort sure. onverbiddelijke wreker of zoiets. Nou ja, mm -hmm. Allemaal mm -hmm. heel opgefokt en puberaal natuurlijk, maar even zo goed, hoor. En... Toen hij zo over jou praatte, hè, toen dacht ik toch wel even bij mezelf, Jezus Christus, God nog een toe, ik slaap met die man, maar toch kan ik me dat ook voorstellen, hoor. Mm. Het schokte me nogal ik bekennen. Cool. Begrijp je? Ja. En terwijl jij ligt te griezelen van mijn barbaarse natuur, leg ik de dromen van, van de witte pony die klik, klak, klik, de klak over de autoweg loopt. <laughs> zo zie je maar weer. Ach, ik ben ook niet goed bij... Zeg, uh, heeft Lydia nog doorgegeven dat ik gebeld heb? Ja, je had gekookt, zei ze. Ach, niks bijzonders. Een visgroot. Nou, lekker. Je had nog kabeljauw en aardappelpuree. Ja. Het zat in de oven. Je hoeft hem alleen maar aan te zetten. Hm. Oh ja, we waren er eigenlijk nog druiven bij. Uh, maar ja, die had je niet in huis. Welkom kommer. Ja, een peterselie gelukkig. Oh, je hebt onvermoedend talenten. Hè. Nou, ik ben benieuwd. Uh, Lydia zei dat er nog iets was. Je had iets ontdekt. Hè? Ja. Heeft ook met die Volvo te maken. Ja, misschien is het wel niks. Oh, dat geeft niks. We moeten alles proberen. Zeg, wil jij nog thee? Nee, nee, nee, nee dank. Ja, weet je. Hm? Het is allemaal nogal duister. Hè? Voor mij ook. Want het begint op een avond dat ik, dat ik zo'n aanval van hoofdpijn had. Willem hm. was niet thuis en hij had dan blijkbaar niet nodig ook. Ik kon het binnen niet uithouden en ging dus wat rondlopen. Maar ja, ruimte genoeg daar. Op een bepaald moment zat ik ergens bij de oprit op een heuveltje. Ja, eigenlijk zo'n beetje als een maasieke hond. Er kwam er een auto door de poort. Bezoek voor de familie dus. Een blauwe Volvo. Aha, daar heb je hem. Ja. Maar wat me opviel, hè. Het grote licht in de hal ging niet aan. En die man, die wel degelijk uitgestapt was... Hm? verscheen ook niet op de trap voor de hoofdingang. Nou heeft mevrouw Winnik een loeder van een hond. Ja. Zo'n bakbeest met tanden als een vreesmachine. En die hond, die hond die luistert alleen naar haar. Overdag mag je niet los rondlopen, anders schrijft hij iedereen die door de tuin loopt. Hm. S'nachts laat ze hem buiten tegen rondzwervend gespuis, inbrekers en zo. Ja, jij, jij liep toch ook in die tuin? Hm. Nou kijk, hè. Tardy. Ja, zo heet die hond. Hm. Thierry en ik hadden het op een akkoordje gegooid. Ik beet hem niet... als hij mij niet beet. Nee, nee, nee. nee zonder dollar. Hoe zit dat dan? Nou, in een van de eerste nachten... hebben we een robbertje gevochten. Ah, toch, ja, ja, ik was erop gekleed. Dat mag je rustig weten. Ik leek het Michelin-mannetje wel zo dik had ik me ingepakt. Je bent ook te erg, moest dat nou? Nou ja, kijk eens, dus ik moest toch zorgen dat ik een beetje bewegingsvrijheid had. Ja. Als ik voor het slapen een ommetje wou maken... dan moest ik eerst naar de villa telefoneren of ze dat mooi maar even op wilde sluiten. <lacht> nou, dat was nou net niet voor mij. Oh. Dus ik heb dat anders opgelost. Tardy en ik... Ja, ja. We hebben begrepen elkaar, ja. zal ik maar zeggen. Ja. ja, dan heb je hem weer. Ben je gewoon... <laughs> wat voor hond is het eigenlijk? Zo'n Engelse bulboch. Een witte. Oh nee, nee, echt, zo eentje met, met, met zo'n lelijke dikke kop en van die tanden over zijn onderlip. Precies. Oh, en geloof me, zo'n hond is bloedling. Ja, wat heet Dat soort is op het vechten gefokt, weet je wel. En daar die heeft van die stiekeme manieren. Kom stilletjes aanlopen als hij wat hoort, zonder te blaffen, zonder te grommen. Hij begint dan gewoon maar ergens te bijten, altijd goed, denkt hij. Dan nou moest ik hem dus aan zijn verstand brengen dat ik een uitzondering was. Nou, en daar had hij geen oren naar. Dus heb ik zijn halsband met een stevige tak goed vastgedraaid om zijn nek. Terwijl hij wel gemoed aan het knauwen sloeg. En tot zijn stomme verbazing kreeg hij het steeds benauwder. Telkens als hij probeerde te bijten, dan kneep ik zijn strot weer dicht. Ja, ik wist niet van volhouden net zo lang tot het zelfs in zijn dikke kop begon te dagen... dat hij het allemaal aan aandeed. En intussen bleef ik tegen hem praten. Hm. Ja, vraag me niet wat ik allemaal tegen die bullebak gezegd heb. Hij moest gewoon leren dat mijn stem... bij dat gemene trucje rullen. Hm? Hm. even zo goed moest ik hem nog bijna beurgen. Taie rotzak was het. En, en was het afdoende? Nou ja, niet meteen moest het nog twee nachten herhalen. Oh, leuk. En de vierde nacht wilde <laughs> ik hem stilletjes met hem meelopen. Ergens opzij vallen. Mm -hmm. was wel een beetje link. Ja. Zachte hij Tikken. Want de naaf nacht... ja, net de even klakken. buiten mijn bereik in het donker. Maar aanvallen deed hij niet meer. Praten tegen hem bleek ook helemaal niet meer nodig. Hij wist wie ik was. Ja. Nou, je houdt van vechten. Dat moet wel. Ja, waar het nou om gaat. Ik zie dus die blauwe volvo binnenrijden, die man uitstappen. Alleen maar zijn silhouet. Maar hij verscheen, dus niet gewoon op de trap, zoals alle bezoekers. En zijn auto had hij halverwege opzij van de oprit laten staan. Het licht in de hal ging niet aan. En Tarry deed hem blijkbaar niks. Nou, daar begrijp ik niks van. Dus daar moest ik het mijne van weten. Ja, zo ben ik hem eenmaal, hè. De vrijer van een van de dochters. Nou, ah, dan moest moeder ze vanaf weten. Mm. Alleen zij kan daar, die commandeer. Oh, ja. En ik heb ze toch verteld, zeg, wat een hopeloze trutten dat zijn. En de vrije van een van de dienstmeiden was toch ook niet allebei uit voor het huis. En de rest van het personeel is niet intern... Dus... Bezoek voor moedersel. Mm -hmm. En Willink was niet thuis, hè? Ja, ga me niet vertellen dat mevrouw Theodora Barbara Willink van Bever in het geniet een gast ontzettend. Zeer in het geniet, mag je wel zeggen. Maar als je hoopt op romantiek in dat duffe leven... nou vergeet het maar. Toen ik dichterbij kwam... kon ik haar stem horen. Nou, ze klonk helemaal niet romantisch. Ze wou de stem niet verheffen... maar zelfs fluisterend zag ze nog kans bazig en ijzer te klinken. En die stiekem magas van haar grondde soms wel wat... ...maar veel weerwerk had hij niet. En Tidy werd bij de halfband vastgehouden... ...en overstemde alles met dat malle verontwaardigde gepiet van hem. Nou ja, al bij al was het geen schokkend... ...of onthullend tafereel. Maar het was ongewoon. Maar denk jij dat achtersta? Geen idee. Ja, ik was het eigenlijk alweer vergeten... Tot ik gek genoeg van die Volvo begon te dromen. Ja. Dat moet toch iets betekenen? Diezelfde week verdween Willink. Zie je wel. Ik moet daarheen. We zaten op het verkeerde spoor. En nog iets. Maar dat herinnerde ik me vanochtend pas weer. Ik heb die verrekte Volvo teruggezien. Oh ja? Ja. Weet je nog dat ik over Roemont vertelde? Ja. Hoe ik in de auto zat te wachten in mm -hmm. de tijd vergat. Ja, ja, omdat je een of ander science fiction boek aan het lezen was. Precies. En binnen ik nog niet opdagen. Ja. Ik ging de zotte bij de portier informeren. Dus ik had er een half uur weg. We zijn van het hele verhaal, dat Ja, je. Ja. Maar weet je nog dat er iets was dat ik me niet kon herinneren? Iets dat was opgevallen in de autobal. Terwijl ik zat te lezen. Was dat die foto? Ja. Die kwam twee keer door de straat rijden. En verdween toen helemaal naar achteren op de parkeerplaats. Ik heb zelfs op mijn gemak de vent kunnen bekijken die erin zat. En? Een rossig type, dun kort haar, flapper hoor. Zo'n vleesig gezicht, zonder veel uitdrukking. Hij had een saai grijs jasje aan. Koud om kauwgom. Kou nou, ik zou bij God niet weten wat ik verder nog van hem kan vertellen. Nou, dat is genoeg. Ik moet even iets bellen. Hier, zeg, neem nog een, uh, nog een plakje. Ja, van. dankjewel. Ja. Werk aan de winkel. Je yes, zegt het maar. Roermond en Omstreken. Een blauwe Volvo. Nummer? Dat weet ik niet. Zoveel Volvo's zullen toch nog niet geregistreerd staan? We zullen het zien. Enig idee wie die eigenaar moet zijn? Nee, alleen zo ongeveer hoe die eruit moet zien. Maar als jij nou zorgt voor een lijst van alle Vogelbezitters in dat district, dan knap ik de rest zelf wel op. En als die vindt uh, wie het dan ook mag zijn, nou is het niet in Roermond of Rampgemeente ingeschreven staat... En zijn blauwe Volvo dus ook niet, wat dan? Ja, dan moet ik soms meteen vragen naar alle Volvo-bezitters van Nederland. Ik hoor je protesten al. Nee hoor, zo naïvesteer raad je al lang niet meer. Nee, we zien wel. Ach kind, we staan tegenwoordig voor niks meer. De computers doen al het werk voor ons. Zal ik meteen België erbij pakken Ja. Dan wachten we nog even met Duitsland. Ja, ja, heb jij morgen die lijst van Roenmont omstreden voor mijn Bluffer? Beloofd. Hé, hey, wanneer gaan we hier eens samen heren zeten? Bitterballen zetten, met ketchup. Dat is lelijk van je. <laughs> zeg, we zijn erachter hoe dat zit met die da Costa zaak denk je? De Batman. Nee hoor. Die is nou trouwens rijp voor het gek huis, oh. Dan moet je eens bij komen zitten? Een kruisverhoor in het Portugees met een tolk die wat sentimenteel is uitgevallen. <laughs> mag een mirakel heten dat ik nog geen uh, moord heb begaan. Nou, wie was de dader? Een neef uit Lissabon, die een weekendje overkwam. Oh. Blijkbaar heeft die kant gezien om het met alle drie de tantes tegelijk aan te leggen. Zo, so, long weekend, hè? Ja. <laughs> Dan moet ik er wel even bij zeggen dat de jongeman uitsluitend om geld ging. Die niet. En uh, ja, drie is wat veel, hè. Ja. De dames moeten de seks jaren ontbeerd hebben, want ze bleven om meer vragen. <laughs> of het laatst werd het een spijkerhandeltje. handeltje. Nee, kreeg alleen zakgeld als hij zich bekwaam toonde. <laughs> het kerelje ziet er dan nog niet uit, wil je dat geloven? Oh, jij hebt geloof ik wel weer je middagje gehad, hè, dit. <laughs> <laughs> oh ja, hij studeerde voor priester, dat vergat ik bijna te vertellen. Oh klopt, ja. En, en wat is er nou precies gebeurd? Nou, een heel begrijpelijk incident. Neef wou naar de mis, nee? zoals dat hoort op zondag. En hij zag geen kans die naar seksnakkende tante van. Het dolle heen, ja. Dat zijn manieren om achter te reageren. Ja. Eh, wat een rotberoep heeft die man toch. Hoe houdt hij eruit? uit? Hij wil niet anders. Die man zijn lust en zijn leven. Ah, maar soms schiet het hem ook uh, zelf zelf in het verkeerde keel hoor. hoor. Ja. dat hij zich vanavond weer een stuk in zijn kraag drinkt? Nou, gelijk heeft hij. Je moet er toch op een of andere manier afreageren? Zeg, je ziet er moe uit. Als je nou eens een pad nam, hè? En dan gaan we eten als je eruit komt. Wat een prima idee, zeg. Ja, ik wil die foto van jou zo graag eens proeven. Oké, okay, vooruit en... daar uh, ja. naar de badkamer. Misschien op, uh, wat ik vragen wou. Ja, en eigenlijk niet vragen wou. Maar toch vragen zal, vroeg of laat. Jij en Bor. Weet je al wat ik vragen wil? Uh, mijn naam is Haas. Nou, goed dan. Dat maffe spelletje met die revolver. precieze roulette. Bor heeft zo'n hoge pet van jou op. Waarom? Zo. Ja, dat je goed kunt knokken, dat zegt hem vast niet zoveel... ...als zijn vrienden, die kunnen dat. Maar ja. hebben jullie misschien... ...heb jij ook dat met die revolver gedaan? Maar eerlijk gezegd. Ja. Eén keer, ja. Oh, ik wist het. Ik voelde het. Idioot, kinderachtige uitslopen. Waarom <lacht> Waarom doe je zoiets? Wie heb jij nou iets te bewijzen? Ach, daar ging het helemaal niet om. Het was boerse spelletje, we hadden gezellige avond... ...en niet, dat wist voor niks. Op een bepaald ogenblik toen... Boot Boerme die Smith en Wessel ja. <laughs> Hij deed het dus voor bij zichzelf, en toen mocht ik. Het leek een beetje op het samenroken van de vredespijp, ook zo maf ritueel om het ritueel. Ja, ja. Ik wou er niks mee bewijzen, het was, ja. Het leek op dat moment iets wat je heel rustig kon doen. Maar het was ook helemaal niet, uh, niet opgewonden. Om je helemaal de waarheid te zeggen, het kon me eigenlijk geen domme schelen of ik nou die kogel zou treffen of niet. Het was wel op het even, maar. Was je dan zo ongelukkig? Dag, nee, niet eens. Ik was kalm. ongeïnteresseerd. Maar dan begrijp ik het niet. Nou, wat. wil je dan alles begrijpen, hè? Nou, vooruit, kom, ga een bad nemen. Ja. Dan zal ik een plaat opzetten. En laat de deur openstaan, dan, dan kun je de muziek ook horen, hè? En kijk niet zo treurig. Er is niks zo treurig over te zijn. Tenzij je juist dat iets vindt. <laughs> Om treurig over te zijn. en de onderwereld.